Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is voor mensen met een elektrische auto lastig om te zien... bij welke openbare laadpalen ze het goedkoopst uit zijn. Dat zegt de Consumentenbond tegen Nieuwsuur. De tarieven kunnen flink verschillen van 30 tot wel 70 cent per kilowattuur. De prijs wordt mede bepaald door van welk bedrijf de laadpaal is... welke laadpas je gebruikt en in welke gemeente de paal staat. De Consumentenbond wil dat het verplicht wordt... dat je een basisprijs bij iedere laadpaal vooraf op een schermpje kan zien net zoals bij de benzinepop. Iedereen kon namen, adressen, namen en adressen van miljoenen mensen opzoeken... en dat komt via het kadaster, een database van de overheid... waarin onder meer staat van wie koophuizen zijn. Er is een afgeschermd deel van het kadaster... dat alleen bedoeld is voor bijvoorbeeld notarissen, deurwaarders en makelaars. Maar RTL Nieuws ontdekte dat iedereen daar een account voor kon maken... en het kadaster niet checkte of je daar wel recht op had. En zo belanden adressen van BN'ers, politici en journalisten op straat. De toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, had dit niet verwacht. Daar was ik wel een beetje van geschokt, eerlijk gezegd. Omdat het zo'n groot bestand is, dat is een zo lang bestaande organisatie. En dan moet je je verhouden tot de digitale tijd waarin we leven en de, de naïviteit. Dat je met een NEP-account ja, bij al die informatie kunt, dat verwacht je niet meer in de huidige tijd, ook wij niet. Het is een superspannende week voor PSV. Overmorgen staan de Eindhovenaren tegenover de Schotse Rangers. En als ze winnen kunnen ze voor het eerst sinds jaren de groepsfase van de Champions League halen. Trainer Peter Bos heeft er zin in. Dit zijn toch de mooiste wedstrijden om te spelen. Je kan de Champions League bereiken. Dat, dat is toch mooi om, om zo'n wedstrijd te mogen spelen. Als je, als je dat niet aan kan, als je dat niet mooi vindt dan moet je niet bij deze club uh, spelen. Vorige week was PSV voor de Heenwedstrijd op bezoek in Glasgow. Toen eindigde de wedstrijd in 2-2. Het weer nog. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan het wat mistig zijn. Dat lost in de ochtend wel weer op. Het wordt dan van alles wat. Soms wat regen. Maar ook droog en ruimte voor de zon bij een graad of 19. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWD Verkeersinformatie.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 ...bij dit nummer van Westone We hebben Ze hebben zich gebruik gemaakt van artificial intelligence. Wel een kunstmatige intelligentie. Nou, ik zou toch niet zou 3 aan dat soort dingen willen overladen. Ik ga dat toch maar proberen zelf te doen. Want wat er wat uit is gekomen, ik, ik word er toch al een beetje bang van. What Do You Know is de single die ze volgens mij nog net in juli hebben uitgebracht...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 Van Estrid vandaag uitgekomen het nummer dat heet Death Wisher.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 naar die maakte hele scherpe breakbeats. En uh, ik was altijd druk op zoek naar uh, drumgeluiden. Hm. En uh, dat dan ging ik uh, regelmatig voor naar de bibliotheek. Daar ging ik CD's lenen en kijken of er nog ergens een losse drum stond die je kon stempelen. Hm -hmm. uh, om die dan vervolgens uh, ja, in een eigen beat te gebruiken. Ja, dus, dus je hebt wel gebruik gemaakt van een computer in dat opzicht. Ja, zeker. Zonder ja. computer zou ik het niet kunnen. Nee, uh, ik las ook.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 ja, het heeft, er, het heeft er wel degelijk iets van weg, maar het heeft iets meer melodie. Ja, hang jij ook een beetje aan een bepaalde nostalgie? Want je hebt het over ruis eh, met geluid of wat dan ook. Ja, dat is eigenlijk ja. een beetje van, van ook weer de laatste tijd dat het weer terugkomt. Maar er was het tijd dat ze het liever helemaal wegvilden en dat je het niet wilde horen. Maar als ik jou hoorde, geeft dat toch een bepaalde vorm van nostalgie, denk ik. Ja, ik, ik vind dat heerlijk, die ruis. Ja. <laughs> uh, Moet het er ook echt in, bij jou in zitten? Uh, zoiets? Uh, nou, niet verplicht. Ik, ja, ik, ik, ik probeer het. En als ik het mooi vind klinken, dan hou ik het erin. En als ik zoiets heb van uh, hier is het niet zo mooi, dan uh, haal ik het weer weg. Ja, oké. Okay. Dus, uh, dus ja, dat, ja, uh, ja, dat, dat naar... het verschilt uh, in dat, dat opzicht. Ja. Yeah. Ja. Um,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 hun uh, materiaal uh, laten horen. Uh, een release show geven. Geldt niet voor uh, de man uh, die ik volgende week weer even laat horen. P.M. Bond hoor. Want uh, die, uh, die doet dat uh, keurig netjes op een vrijdag. Dus dat kan ik weer wel. Dus dat, uh, dat is dan weer. Dat scheelt weer. Um, 3 miljoen heeft hij aangetikt uh, vandaag. De heer E. Keur residerend uh, te Zandvoort. Beter bekend als DJ Lambda. Nou ja, om dat feestje dan toch te vieren. Gaan we hem uh, nog een keer uh, laten horen. Er zijn ontzettend